app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar angie.nl en ontdek het gemak van Angie. Yeah. 538 Nieuws. 9 uur.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 538, David Gedda, Elva Vil, Eva Max en Forever Young. 538, Bas en Dylan. Uh, bijzonder, wat een bijzonder warm welkom. Het is de nummer 1 avondshow van Nederland. Bas en Dylan. Ja, zijn we. En wat is het een eer om met je te gaan aftellen naar het, uh, naar het nieuwe jaar? Ja, nog 2 uh, uur en 50 minuten. Ja, ja. Zoiets, oh. ja zoiets. Ja, dat is, uh, ja, dat is uh, ja, mooi toch? Ja, dit, zeg maar, hebben jullie met oud en nieuw altijd, uh, hebben jullie hetzelfde als wat ik heb? Het valt vaak zo tegen, omdat je de, er is zo'n zo spanning. Het zo hangt zo'n spanning omheen. Nou, maar omdat ik hier nu gewoon gezellig met jullie zit... en heb ik zoiets van, nou, dan weet ik wel wat, ja. wat ik kan verwachten. Ja, Daar heb ik ook geen spanning over. Ik denk dat we het vooral heel gezellig gaan hebben, toch? Ja, ja, daarom. Maar ik vind het even lekker, weet je wel. Dat we hier met elkaar zitten. We hebben er een flesje bij. We hebben de oliebollen bij. we gaan vooral even, even terugkijken naar het afgelopen jaar. Er is een hoop gebeurd. Nou, absoluut. Uh, ja. Was het, was het voor jullie een mooi jaar 2025? Uh, nou, ik denk wel een uh, jaar voor. Voor, voor in de boeken, toch? Ja. Zowel uh, nou ja, werk als uh, privé. Je we hebt een hele leuke nieuwe vriendin gekregen. Ik heb een hele leuke nieuwe vriendin gekregen... in het afgelopen jaar. Die zat uh, opeens uh, onder de kerstboom. Nee, ja. uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, een leuke vriendin inderdaad. En nou ja, goed. Uh, bedoel, uh, dit programma is ook genomineerd geweest... voor de grootste radioprijs van Nederland. Oh, jij dus... dacht, we beginnen even bescheiden. ja. <laughs> dus ja nee, maar, nee, maar we zijn uh, we eigenlijk goed, joh. Ja. Voor de gouden radio. Dus eigenlijk, als ik het heb, ik, zeg maar, er zijn twee dingen in mijn leven. Dat is uh, werk en relaties. Nou. <laughs> En eigenlijk allebei een dikke 10. Nou, ah, een, een 9,5, want uh, eerlijk is eerlijk. We hadden hem eigenlijk moeten winnen. Ja. Ja. Nou ja, 2026 biedt nieuwe kansen. Wie weet. Ja. Uh, het is, uh, we gaan avondshow. niet op de bom te stemmen. Nee, nee, nee. Maar? Als je, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, prima. Uh, we gaan een beetje terugkijken naar het afgelopen jaar. En we vinden het van jou ook leuk om te horen uh, ja, wat je hoogtepunten waren. Dat hoeft niet allemaal over 53-8 te gaan. Dat mogen ook persoonlijke dingen zijn. Dus uh, drop het vooral even in de 538-app. En ja, als we dan uh, even wachten, dan is het op een gegeven moment vanzelf. 2026, denk ik zomaar. Het is tijd, lang langzaam. Het zijn Bas en Dylan hier op vijf jaar. Van iedere puur genieten, oh zet de tijd maar stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Skimmer doen, babo, babo, yeah. babo,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 I miss your touch You're the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 538 Up and waiting. Nogmaals met NST. Het is de avondshow en we tellen af naar 2026. En dat doen we graag met een berichtje van jou. Als je even laat weten wat de hoogtepunten van het afgelopen jaar waren... dan kunnen we een beetje met een positief, of misschien negatief, weet ik niet... gevoel het nieuwe jaar in. Ja, een appje binnen van Nick die zegt... Hé Bas en Dille, mijn hoogtepunt van 2025... was dat ik na acht jaar eindelijk mijn rijbewijs heb gehaald. Derde keer scheepsrecht. Dat je maar drie keer afrijdt in acht jaar, dat vind ik eigenlijk nog wel... Nee, dat ik ook. Ik ben maar twee keer in tien jaar afgereden. Oh, echt? En je hebt het de tweede keer gehaald? Ja, de tweede keer gehaald. Heb, dus, jij, keer, uh, heb, jij, heb, heb jij het gehaald? Heb jij het, in, <laughs> t, nou, heb jij het in twee keer gehaald? Heb jij het sneller gehaald dan ik? Ik heb het drie keer over gedaan. Ja, ja, ja minder examens, maar niet sneller. Want ik heb er tien jaar over gedaan. Oh ja, dat is waar. Ja. Nee, dus, uh... Maar goed. Uh, Jeroen die zegt: uh, ik ben dit jaar 15 kilo afgevallen. Ik wow. uh, kan mijn oude broeken weer aan. Dat is, ja, dat is super. En uh, even kijken, ik zag net ook nog dat dingetje. Uh, oh, Fatima die zegt: uh, het hoogtepunt. Eindelijk ontslag genomen bij een baan waar ik dood ongelukkig was. Ja, dat kan. Dan toch zoiets zijn waar je dan tegenaan blijft hikken. Als je dan die keuze hebt gemaakt, ja, dan is dat levensveranderen natuurlijk. Nou ja, het is natuurlijk uh, zo dat heel veel mensen niet, niet durven weg te gaan bij hun baan. Zeker nee. als je op een gegeven moment een uh, leeftijd hebt dat je moeilijk aan de bak komt. Ja, dan, ja, ja. ja, en je zit al bijvoorbeeld uh, 20, 25 jaar bij een bedrijf. Ja, ja. nee, maar dan is het toch. Ja. <laughs> dan is het een, een, een, een mooi jaar voor je geweest, Fatima. Maar, uh, heb je, uh, hebben we nog meer? Ja, nog meer. Nou uh, zeker. Uh, Simone zegt: Ik ben in april alleen naar Japan gegaan. Dood eng maar. Ik wilde het al jaren. In Tokio heb ik uh, ja, de stoute schoenen aangetrokken... en ben ik in een karaokebar beland. Kijk, ja, en dat is eigenlijk het beste wat je kan doen, Karaoke karaokebar. Zo, wij zijn pas geleden op het afscheid van een collega... zijn we naar een uh, karaokebar geweest. Ik denk in, dat dat serieus het hoogtepunt van mijn jaar was. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dan huur je zo'n uh, zo ruimte, weet je wel. En dan mag je gewoon uh, privé met z'n allen... mag je lekker alles zingen wat, wat je hartje begeert. Heerlijk. Ja, Dat is echt een hele dikke aanrader... om eens een keer in een vriendengroep of met collega's te gaan doen. Ja, uh, dankjewel voor de hoogtepuntjes. Drop het vooral eventjes uh, in de 538-appen. Neem hem zo nog even mee. September hoor je nu, cry for you. You must have known I wouldn't stay While you were We zijn al aan het aftellen naar 2026. Uh, Bas het Willen, de avondshow met zo meteen het nieuws van Eva? Wat heb je? Ja, hoeveel oliebollen we gemiddeld eten op zo'n avond? Zijn er een hoop? Ja, meer dan je hoopt. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium.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 Baby, don't Show Jorge Somber en Undressed. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws. Over lekker eten. Ja, want waarschijnlijk zit je nu gewoon lekker aan de oliebollen. Wij in ieder geval wel. Uh, ik heb eens opgezocht: Nederlanders die eten rond de jaarwisseling, zo'n acht oliebollen. De neus. Dus dat is niet alleen vanavond en vannacht, maar alle dagen eromheen ook. En volgens een grote oliebollentest haal je de lekkerste dit jaar... bij de kraam van meneer Sterrenberg op de Koemarkt in Schiedam. Die kreeg dus een tien van de testers. Oh, nou, dat ja. zie je niet vaak. Nee. Ze schrijven dat in iedere hap het vakmanschap te proeven is. En uh, dat meneer Sterrenberg de traditionele bol naar een hoger niveau tilt. Toen dacht ik, hoe zou, hoe zou vakmanschap smaken? Ja, nou, ja, dat is toch ook gewoon uh, gebakken lucht. Nee, nou ja, nou, gebakken nou, ja, maar, deeg is ja. het. Maar, uh, nee, maar ik, ik, ik vind geloof het... wel dat het die dan heel lekker is. Ja, maar het is heel leuk voor meneer Sterrenburg. Berg. Ja, laten even bij de feiten blijven. Sterrenke Maar dat hij de beste heeft. Maar ik vind die, die test... Uh, het is niet van het AD. Toch? Nee, het net, die doen het niet meer. Het, niet meer. Om, het is echt heel klote als je een uh, oliebollenkraam hebt... en je komt als slechtste uit de test. Ja. Dat is echt zo schadelijk voor ja, je bedrijf. Weet je wat? Ik, las iets, Terwijl, ja? Ja, ik las hier iets interessants over in het AD. Er was dus een man en die had een keer een vernietigende recensie gekregen... bij de oliebollentest. En toen heeft hij op basis daarvan gedacht van oké, okay, ik moet aan de bak. Heeft hij allemaal cursussen gedaan. Echt aan de bak. En toen stond hij uh, de laatste keer in de top 10. Oh, dus het maakt wel, ja. het is wel een soort theorie. Want ik vraag me altijd af, is het niet gewoon het is smaak, weet je als wel. Als je dit jaar een andere tester hebt, ja dan komen er hele ja. andere naar voren Ja, dat ja, zal de... altijd een beetje zijn, toch? Ja, er komt een of andere Piet Lul uh, van een klantje, die komt dan langs. Die heeft toevallig een oliebol die net eventjes uh, te lang uh, in, het, uh, in het schap heeft ja. gelegen. En, en in die, die brand je helemaal uh, tot de grond. Ja, het, is ook, het is toch ook moeilijk. We hebben het vorig jaar geprobeerd. We hebben ja, vorig jaar rond de jaarwisseling meegelopen met zo'n uh, zo wagen. Zo. En toen mochten we zelf mochten we, ja, aan de bak. Nou ja, dat, zeg maar, hè, dat zag er niet uit. Nou, nee, daar behoeft hij ook geen vakmanschap. Nee, nee. Het ding is, met van dat deeg, je moet dat echt heel snel uh, zeg maar scheppen en dan uh, draaien en meteen loslaten, zodat het meteen in die, uh, in die olie valt, ja. zodat het een bol blijft. En anders je het allemaal van die harde, krokante oh. sliertafel, ja, zei ik dan. Ja, en harde, Grilkranten Slierten, die hadden we. Uh, wel leuk, 538 heeft het nog even gedeeld. Uh, dus als je het, uh, het kanaal van 538 op Instagram uh, bekijkt... of 538 Avondshow, check het eventjes. Want uh, ja, daar kun je zien wat het resultaat bij ons was. Uh, die verdient geen prijs. Geen top 10, <lacht> geen top 100, ook geen top 1000. Nee. Not not okay. Who knows how long you've been drifting. Through empty and silent nights Cause sometimes all. You... f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 En verder met het programma hoor, maar Eva Afloon, Het is hier binnen. De kachel staat op standje moffelen. En jij zit hier met een, met een winterjas aan. Ik zie je haast niet meer zitten. Nee, dat is niet waar. Het is hier hartstikke koud. Het, is, en, we zei, het ligt niet aan de gezelligheid, want die is er. Maar het is zeer fris in de studio. Het is echt naam, nou, het is echt ongelooflijk. Ja, het is, het is radio. dus Het is een hele grote, dikke winterjas. Ja. Het lijkt wel of je tien maten te groot is. Oh. Nou, nou, als je zo eigenlijk wel leuk staan. Maar nee, maar prima. als je zo, als je zo in, die, in die stoel zit. Maar Bas, kom op, het is dan toch, toch niet te hachelen zo warm? Ja, het is wel warm. Ja, het is, nee, het is, een, ja, het is een soort terrein. Is een gek in de snuit. Je ik ga zo de... even vuurwerk kijken en dan uh, heb ik de jas van staan. Oh ja, dat is ook wel weer zo. Nou ja, zo meteen. We moeten nog eventjes. Hè. We hebben nog uh, ja, een aan. Uurtjes, hebben. twee uurtjes te gaan nog hoor. I, I just woke up from a dream say goodbye and I don't know what it all means but since I survived I